10 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Met herdenkingen wereldwijd wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Het is vandaag 100 jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend. Het zwaartepunt van de herdenkingen in Europa ligt vanochtend in Parijs. Tientallen wereldleiders verzamelen zich bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe. Ook premier Rutte woont de ceremonie bij. Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal. Na de herdenking begint vanmiddag de eerste editie van het Vredesforum van Parijs. Het forum moet de vrede en internationale samenwerking tussen landen bevorderen. In Florida is een begin gemaakt met het hertellen van de stemmen. Gisteren bepaalden bepaalde, bepaalde de autoriteiten dat de uitslagen van de senaats- en gouverneursverkiezingen... too close to call waren. Zo is bij de senaatsverkiezing het verschil in stemmen... tussen de republikein Rick Scott en de democraat Bill Nelson minimaal. De hertellingen doen denken aan het jaar 2000...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 nadat het hotelmanagement van de gasten signalen had gekregen... dat de portiers dealden in ecstasy en cocaïne. Vrijdag staan ze voor de rechter. Tsjechië wil de schrijver Milan Kundera... na bijna 40 jaar zijn staatsburgerschap teruggeven. Premier Babis deed zijn aanbod gisteren in Parijs... waar hij een bezoek bracht aan de 89-jarige auteur. Kundera ontvluchtte het communistische bewind in Tsjechoslowakije in 1975... en vestigde zich in Parijs. Of hij een Tsjechisch paspoort wil, is niet bekend.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 I'll lay